Vijf uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Deze week oplossing voor Vira, zeggen spoorwegen. Arrestaties voor Braziliaanse discobrand. En oppositie Egypte wijst de oproep van Mossi af. Het Belgische spoorbedrijf NMBS en de Nederlandse Spoorwegen hebben beloofd dat er nog deze week een oplossing komt. voor de problemen met de hoge snelheidstrein Vira. Dat deed het in een speciale hoorzitting in Brussel. Eind deze week ligt er een concreet voorstel, zeiden ze. Beide spoorbedrijven hopen dat de problemen met de vira binnen drie maanden zijn opgelost. Volgens de contracten heeft de Italiaanse fabrikant recht op die periode om de treinen te verbeteren. Ook een intercity-verbinding tussen Amsterdam en Brussel over het normale spoor is een van de mogelijkheden. In de bestaande dienstregeling is ruimte om 16 keer per dag van of naar Den Haag te reizen. Om de verbinding door te trekken naar Amsterdam moet de dienstregeling worden aangepast, zegt de NS. In het Braziliaanse Santa Maria zijn zeker drie mensen opgepakt... in verband met de brand in een nachtclub. De brand kostte gisteren meer dan 230 mensen het leven. De politie wil niet zeggen wie er zijn gearresteerd... maar volgens Braziliaanse media zijn het de mede-eigenaar van de nachtclub... en twee leden van de band die erop trad. De gitarist van de band heeft gezegd dat de brand ontstond... toen een van de bandleden met een apparaat lichteffecten wilde maken. Vonken die van het apparaat kwamen zouden de brand hebben veroorzaakt. De eerste slachtoffers van de discotheekbrand zijn inmiddels begraven. De Egyptische oppositie heeft een oproep van president Morsi... om te gaan onderhandelen van de hand gewezen. Morsi deed zijn oproep na de hevige rellen van de afgelopen dagen. Daarbij zijn tot nu toe meer dan 50 mensen omgekomen. De onlusten begonnen toen een rechtbank vorige week 21 mensen ter dood veroordeelde... voor hun rol bij gewelddadigheden na een voetbalwedstrijd bijna een jaar geleden. De oppositie stelt voorwaarden aan een gesprek met de regering. Zo zou er eerst een regering van nationale eenheid moeten komen. Oppositieleider El Baradij zei verder dat er een commissie moet komen... die de omstreden grondwet gaat herzien. Een van de verdachten in de mishandelingszaak in Eindhoven... is zaterdag onder voorwaarden vrijgelaten. Volgens justitie heeft deze verdachte geen actieve bijdrage geleverd... aan de openlijke geweldpleging. Hij blijft wel verdachte en mag geen contact hebben met de zeven andere verdachten. In Eindhoven zitten nog twee Nederlanders vast. Zij komen niet vrij. De vijf andere verdachten zijn Belgen. Ze zijn in turnhout aangehouden en onder voorwaarden later weer vrijgelaten. Nederland heeft om hun uitlevering gevraagd, maar dat is nog niet gebeurd. De directeur van een grote champignonkwekerij bij Venlo is gearresteerd. Het is vrijwel zeker de kwekerij Prime Champ, waar al eerder mensen werden gearresteerd. De directeur wordt verdacht van arbeidsuitbuiting en valsheid in geschriften... De Arbeidsinspectie vermoedt dat hij Poolse werkneemsters uitbuit. Die moeten lange dagen maken en zijn verplicht een deel van hun loon af te staan voor huisvesting, eten en verzekeringen. In augustus vorig jaar werden drie leidinggevenden van het bedrijf opgepakt. Twee Poolse vrouwen en een Nederlander die hoofdfinanciën was. De directeur is toen niet aangehouden. Berichtendienst WhatsApp schendt de privacy van gebruikers op drie verschillende manieren. Dat concludeert het College Bescherming Persoonsgegevens... en de Canadese privacy-toezichthouder in een gezamenlijk onderzoek. Met WhatsApp sturen bezitters van een smartphone elkaar gratis berichten, filmpjes en foto's. Probleem dat nog niet is opgelost heeft te maken met het elektronische adresboek in iedere telefoon. Wie de berichtendienst wil gebruiken moet toegang geven tot het volledige adresboek... Daarmee krijgt WhatsApp ook inzage in de contactgegevens... van mensen die de dienst helemaal niet gebruiken. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn de hekken verwijderd... bij de flat waar asbest is verwijderd. Na zes maanden hebben bewoners nu weer vrije toegang tot hun straat. De Stenlie-laan in Kanaleneiland was dicht sinds eind juli vorig jaar... toen in een flat asbest werd ontdekt. Een groot deel van de wijk werd ontruimd en afgesloten. Meer dan 300 mensen moesten hun huis uit. Uiteindelijk bleef een groep van 45 gezinnen over... die langere tijd niet naar huis konden. De ouders van Tim Ribberink nemen geen genoegen met de excuses... die de vader op zijn site heeft aangeboden... voor een radiodocumentaire over de zelfmoord van hun zoon. Daarin werd in twijfel getrokken of Pester wel de reden voor zijn staps was geweest. De vader van Tim beschouwt de documentaire als een moordaanslag... zei pastor Marinus van den Berg op een persconferentie namens de familie. De ouders willen dat de vara erkent dat de manier waarop de zelfmoord van hun zoon is behandeld, vragen oproept. Ook hebben de ouders nog geen persoonlijke excuses van de vara gekregen, Zijn Van den Berg. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en geregeld regen. De wind trekt flink aan, aan zee wordt de wind stormachtig. Morgen is het wisselvallig en regenachtig. En dan waait het ook stevig, het wordt 10 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig en in eerste instantie zacht. Awb Verkeersinformatie. Het is een normale maandagavondspits. Spoedsreparaties die veroorzaken extra vertraging. Zoals op de A9 Amstelveen richting Diemen. Van knooppunt Diemen staat 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. De A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Gorkum en Afrit Leerdam. 8 kilometer file. Daar is de rechterrijstrook dicht. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden. Vanaf het Gorkum via Den Bosch over de A27 en de A59. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat voor Noorderloos 5 kilometer. En op de A73 bij Roermond richting Venlo. Bij de Hoertunnel 3 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Hallo, ik ben Winjo, zaken specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKB'ers. En ik werk in Den Haag. Rijdt u daar niet elke dag langs? Ik ben er wel, werk in Maastricht. En weet alles van communicatieoplossingen voor de klein zakelijke markt. Zoals wij zijn er nog veertig collega's door heel Nederland. Voor service en advies op maat kunt u bij ons terecht in de Vodafone-winkel. Kies Winscha of Noel of een van de andere zakelijk specialisten... in de Vodafone-winkel bij u in de buurt. Easy. Kijk op vodafone.nl slash zakelijk specialisten. Power to you. Vodafone. Deze week doet de rechter uitspraak in een unieke rechtszaak. Voor het eerst staat Shell in ons land terecht voor de olievervuiling in Nigeria. De VARA trok met drie Nederlandse burgers de Niger-delta in... om die vervuiling met eigen ogen te bekijken. Kijk vanavond naar Hallo Wereld, Hier Olieramp... om 11 uur bij de VARA op Nederland 2.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 Ga snel naar de Citroën-dealer of kijk op citroën.nl Citroën. creatieve technologie. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdik. 7 over 5. Goedemiddag. We beginnen dit uh, tweede half uur van het Radio 1-journaal in Den Haag. Met nieuws uit de Hofstad. Nou, Margeet Boer... Ja, dat klopt. Uh, we hebben zojuist bericht gekregen... van de Rijksvoorlichtingsdienst en die melden dat om zeven uur... een toespraak wordt gehouden door Hare Majesteit de Koningin... op radio en televisie, wordt erbij gezegd. En over de inhoud van de toespraak die eerder vandaag is opgenomen... op Paleishuis ten Bosch worden geen mededelingen gedaan. Maar goed, deze mededeling op zich is natuurlijk al heel bijzonder... dat de Koningin uh, een toespraak gaat houden op radio en televisie. Uh, in de week dat de Koningin 75 jaar wordt, dat is aanstaande donderdag het uh, geval... En uh, zo'n mededeling ja, voert natuurlijk de geruchten. En dat mogen we misschien ook wel aannemen dat dat het geval is. Dat dit dus betekent dat de koningin uh, haar abdicatie zal aankondigen. We weten het niet, want er worden geen mededelingen gedaan. Maar het feit dat dit nu uh, naar buiten komt... en dat het is meegedeeld dat er een toespraak komt... Uh, ja, daarmee houden we natuurlijk rekening mee dat dit het moment is... dat zij haar uh, vertrek als koningin zal aankondigen. Het dus zijn we die momenten dat Jasmedia-organisatie... inderdaad meteen in de versnelling schiet... als dan dat bericht komt van de RVD, van die senaat scenario's die dan klaar Hoe is dit bericht in één keer naar buiten gekomen, Margret? Nou, we werden gebeld door de Rijksvoorlichtingsdienst dat er iets staat te gebeuren. En vrij snel daarna uh, komt er nu op de website van de RVD ook de aankondiging... dat er dus een toespraak uh, gehouden wordt. Uh, de toespraak is al opgenomen door uh, de Staat erbij. Dat betekent nu dat er dus uh, materiaal gehaald moet worden, her en der... om die toespraak ook uitgezonden te krijgen op radio en televisie. En ja, dat zijn dingen die nu gebeuren. Dus uh, niemand heeft uh, nog iets gezien of gehoord. Maar het materiaal moet nu uh, uh, ja, langzaam deze kant uitkomen. Tot om zeven uur ook inderdaad wij als NOS... maar ook waarschijnlijk andere omroepen uh, dit uit kunnen zenden. Dus misschien uh, waarschijnlijk ook RTL. En ik weet niet wie uh, deze bandjes gaan halen. Hoe dan ook hier om zeven uur op Radio 1 op de Nederlandse uh, tv bij de NOS. Wat zijn dan, want je refereerde even aan het feit... dat ze dit, dit, deze week 75 jaar oud wordt. Dat allemaal van die, van, die, van die facetten die je dan in dat soort overwegingen meeneemt. Wat, wat, wat voor andere... Um, aanknopingspunten zouden er nog meer kunnen zijn, maar om te zeggen: van dit is inderdaad de aankondiging dat ze troonsafstand zal doen. Nou ja, de leeftijd is vaak genoemd. Het jaar 2013 is ook heel vaak genoemd. Hè. Dit is het jaar waarop we 200 jaar Koninkrijk uh, vieren. Dat is 30 november van dit jaar. Er is heel vaak gezegd: nou, dat is een heel mooi jaar. Een jaar ook met uh, uh, momenten. Dat je zegt: van nou, dat heeft geschiedenis. Dat, dat is, uh, daar kun je aan vastknopen als, als Koningshuis, als Monarchie. Dat zijn mooie momenten. Daarom zou 2013 een, een mooi jaar kunnen zijn kunnen zijn daarvoor. en uh, nou ja, Er is ook vaak gezegd, ze zal dat misschien wel aankondigen op haar verjaardag. Dus dat is dan de 31ste. Dus in die zin komt het heel onverwacht vandaag. Je houdt altijd op een dag als 31 januari er een beetje rekening mee rond Koninginnedag, rond de verjaardag van prins Willem-Alexander, 27 april. Uh, maar we krijgen nu dus de aankondiging vrij onverwacht uh, vanavond. Uh, ja, voor hetzelfde geld had het ook weer jaren geduurd. We wisten eigenlijk helemaal uh, niets. En we weten eigenlijk tot nu toe ook niets. Maar we gaan er toch vanuit dat... Uh, ja, ja, zo'n bijzondere aankondiging die we eigenlijk nooit eerder gekregen hebben... dat dat dan ook inderdaad het moment zal zijn... waarop ze haar uh, aftreden bekend zal maken. De enige die het weet is de koningin zelf. Dat moest ook haar oudste zoon altijd erkennen... als hem indirect werd gevraagd naar de mogelijkheid... wanneer wordt u een keer koning? Dat is aan mijn moeder, de koningin Beatrix. Vanavond om zeven uur op alle zenders... natuurlijk ook hier op Radio 1 de komende uren... gaan we daar uitgebreid uh, over praten met alle betrokkenen... die nu worden gebeld na dit nieuws. Zojuist bekend geworden vanuit Den Haag... door de Rijksvoorlichtingsdienst. Margreet Boer... Dankjewel, je wel. ver, dusver, we spreken elkaar later. Geeft ons de gelegenheid om even naar het buitenland te gaan. Naar de Franse en Malinese troepen bijvoorbeeld... die het vliegveld van de stad Dimpoutou in hadden hebben genomen. De stad, die op de werelderfgoedlijst staat van UNESCO... is bekend vanwege de duizenden historische manuscripten die het bezit. Uh, Afrika-correspondent Koert Lindeijer is de afgelopen week in Mali geweest. Net terug weer op je standplaats uh, Nairobi. Het vliegveld is dus in Franse handen. Wat betekent dat voor de rest van de stad, Koert? De Fransen hebben alle toegangswegen nu in, in handen. En er zijn al een paar dagen berichten dat de mannen met de zwarte vlag... de extremisten, de moslim-extremisten, de stad al hebben verlaten. En dat ze richting Noordwaarts trekken Algerije en zuid libië Dus er mag worden aangenomen dat het Franse leger... bijgestaan door het Malinese leger... zo niet al Timbuktu heeft ingenomen dat dat in de komende paar uur gaat gebeuren. En zal het dan eenvoudig zijn? Want het is natuurlijk een stad met kleine straatjes een kleine steeg is waar je niet precies weet wie waar zich ophoudt. En het is een heel historische stad. Het is niet een stad waar je graag zou willen gaan schieten. Er staat een moskee uh, van 400, 500 jaar uh, oud. Er liggen manuscripten uh, verborgen in de huizen en in bibliotheken van, uh, van mensen. Dus het is niet een stad waar je een conventionele oorlog zou willen voeren. Maar het lijkt erop dat dat ook niet nodig is. En tot nu toe, wat ik gemerkt heb uh, bij, uh, aan, de, aan de frontlinies... hebben de Fransen heel precieze bombardementen uitgevoerd en hebben ze nooit huizen uh, geraakt, hebben ze precies de kazernes van de rebellen geraakt... of konvooien van de rebellen geraakt en zijn ze erin geslaagd... om geen burgerslachtoffers uh, te maken en ook om geen oude moskeeën en oude gebouwen te vernietigen. De oude gebouwen, zoals een bibliotheek, berichten dat een historische bibliotheek door de Islamitische opstandelingen... Tijdens een vlucht in brand zou zijn gestoken. Wat is jou daarover bekend? Ik denk dat we een paar slagen om de arm moeten uh, houden in deze. Om het bericht van de vernietigde bibliotheek. Ik heb juist begrepen dat daar niet de manuscripten uh, lagen. Maar dat zullen we de komende 24 uur. Uh, uh, zal, dat, zal dat duidelijk worden. Er zijn tenminste 20.000 hele oude manuscripten in, uh, in deze stad. Timbuktu werd in 1509 door de beroemde Leo Afrikaners omschreven als een toevluchtsoord... voor wetenschappers en rechtvaardige mensen. 25% van de bevolking toen uh, in die tijd waren studenten. Uh, Islamitische geleerden hadden allemaal hun eigen bibliotheek. Nou, in dat droge zand daar zijn... Heel veel van die manuscripten bewaard uh, gebleven in privé-bibliotheken, uh, maar met Zuid-Afrikaanse steun is ook in de laatste tien jaar is er een grote bibliotheek opgezet van Ahmed Baba. En die zou nu dan vernietigd zijn. Het is. Niet helemaal in de filosofie van de extremisten. Hè. De extremisten hebben in het verleden hebben tombes vernietigd... omdat je geen uh, heiligen mag aanbidden. Maar dit zijn oude manuscripten, deels wetenschappelijk, deels islamitisch. Dus uh, het is niet helemaal duidelijk waarom dan deze manuscripten vernietigd zouden zijn... behalve uit vuren wraakactie. En ze zijn ook heel erg veel waard. Veel van de manuscripten zijn met goud geschreven. Dus net als gijzelaars zijn ze heel erg veel waard. Zowel voor de extremisten als voor de lokale bevolking. Als we even van de historie wegstappen en terugkeren naar de militaire realiteit van dit moment. Als je dan mag gaan concluderen dat ergens in ieder geval de komende dagen deze slag om Timbuktu is gewonnen. In hoeverre mag je dan ook gaan concluderen dat de strijd uh, ja, op een winst gaat uitdraaien? De conventionele oorlog is, uh, is bijna voorbij. De laatste stad na Timbuktu Boekte die moet worden ingenomen, is Kidaal... in het uiterste noordoosten. Daar zijn berichten dat een Touareg-rebellenbeweging... die stad inmiddels onder controle heeft. Een seculiere Touareg-beweging. De rebellen trekken zich terug naar de bergen langs de uh, grens met Algerije. Daar is water, daar hebben ze benzine opgeslagen... er zijn hun wapens opgeslagen. Nou, alleen woestijnratten kunnen daar komen. Dan moet je echt het gebied heel erg goed voor kennen. Bovendien uh, ont uh, heb ik de laatste paar dagen berichten gehoord... dat ze ook naar Zuid-Libië trekken. Nou, in Zuid-Libië heerst geen autoriteit, Er heeft de regering geen invloed. En het zou heel goed zijn dat het strijdtoneel zich dus gaat verplaatsen... van Noord-Mali... Naar Zuid-Libië, naar Algerije. En wie weet krijg je wel terroristische aanslagen in de regio. Het is heel goed mogelijk dat een land als Niger opeens uh, geraakt wordt door een terroristische aanslag. Dus de conventionele oorlog is voorbij. Maar de guerrilla-oorlog moet nog gaan beginnen. En die is veel moeilijker te voeren voor de Fransen dan deze conventionele oorlog. Kort Lindeijer, dankjewel. Mijn naam is. Straks praten we verder met Meneer Remijer over het nieuws... dat de koningin om zeven uur een toespraak zal houden vanuit Huis ten Bos. Files in de buurt van Den Haag, Edwin Geertsen, bij de bij. Er staan wel wat files bij in de buurt van Den Haag... maar wat het meest opvalt zijn de files veroorzaakt door spoedreparaties. Zoals op de A9 Amstelveen richting Diemen. Daar staat voor knopen Diemen vijf kilometer... De rechterrijstrook is staat dicht en op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen... staat tussen Gork en Leerdam 8 kilometer en ook daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Moverdijk. De Braziliaanse politie heeft drie mensen opgepakt... in verband met de brand in een nachtclub in Santa Maria. Bij deze brand kwamen 231 mensen om het leven. In Santa Maria aangekomen correspondent Mark Bessams. Mark, eerst even de laatste nieuws van die arrestaties. Wie zijn er aangehouden? Ja, er zijn twee leden van de band uh, aangehouden, de zanger in ieder geval. En de twee dat is een beetje onduidelijk, zijn mensen die zeggen dat het om een ander bandlid gaat, zijn mensen die zeggen dat het om be een beveiliger gaat van de band. Uh, de derde persoon die is gearresteerd, dat is één uh, van de twee eigenaren van uh, de nachtclub KIS. En uh, de vierde, die uh, nog op het lijstje staat om in hechtenis uh, genomen te worden, dat is de tweede eigenaar. Maar die ligt zelfs in het ziekenhuis in een andere stad, dus uh, die mag nog eventjes uh, in het ziekenhuisbed blijven liggen. We zijn overigens in voorlopige hechtenis genomen. Over een dag of vijf mogen ze uh, officieel weer, uh, weer vrijuit gaan. Je bent nu bij die afgebrande club. We zagen de beelden de afgelopen dagen van de brand, de rookontwikkeling, de mensen die naar buiten liepen. Wat is daar nu van over? Nou, ik kom echt net hier aanlopen en, en het ruikt gewoon nog naar de rook. Dat is, is bijna onvoorstelbaar. Want nou ja, Er zijn toch al heel wat uren verspreken. Maar het eerste wat je opvalt is een, is een hele zware rooklucht. Vervolgens uh, is de straat afgezet. Je kan niet heel dicht bij de uh, club komen. Daarom staan er wel wat bloemen, maar niet uh, heel veel. En, ja, en dan zie je die club, die, die gevel, overal van die wanhopige gaten erin gemaakt. Nou, het moet hier echt afgrijslijk zijn geweest. De zon schijnt, dus het is heel bizar dat uh, zeg maar de, het midden van de straat helemaal leeg is. Maar aan de kanten waar het, schaduw, uh, waar het een beetje schaduw is staan, tientallen, ik denk misschien uh, honderdtal mensen... Ja, buurtbewoners denk ik. Te kijken, te fotograferen, tussen de journalisten. Een hele aparte sfeer, want zoveel mensen, maar zo weinig lawaai. Ja, dus de... nee, Het is uh, vrij akelig. De, de akelige sfeer bij die nachtclub. Wat voor impact heeft het verder op het stadje Santa Maria zelf? Nou, ik uh, kwam dus aangereden een paar uur geleden... en uh, dacht, ja, het is hier uh, druk. Overal uh, verkeer en zo. Maar ja, dat waren dus uh, dat waren bezoekers van de begraafplaats. Want vandaag zijn al de eerste mensen de eerste slachtoffers begraven. En uh, nou ja, dus overal liepen mensen met uh, ernstige en droevige gezichten. Ja, en alles is dicht. Kijk, het is hier ook zomervakantie. En uh, uh, het was hier waarschijnlijk sowieso al leeg geweest als er niks gebeurd is. Maar het is nu echt, alles is dicht. Het is echt stil. En mensen kijken heel ernstig. Dus praat alleen maar over één ding. En dat is de brand van uh, afgelopen zaterdagnacht. Mark Bessems in Santa Maria. dankjewel. We hebben met een Reenmeijer een telefoon. Meneer, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag, Tim. Dit zijn van die telefoontjes waar jij altijd op bent. Uh, Tim, ik kan je vertellen, we waren vanochtend uh, in Hilversum en gingen rustig naar huis. Uh, en rijden nu weer met gezwinde spoed terug. Uh, omdat dit ook, moet ik je heel eerlijk zeggen, totaal onverwacht komt. Toch wel. Want maar. wat. Hey, is het bericht zoals de RVD dat aan jou heeft laten weten bijvoorbeeld? Nou ja, dat is een, een persbericht waarin eigenlijk niet veel meer staat... Uh, dat om zeven uur de koningin uh, een toespraak zal houden die eerder is opgenomen. Waar het over gaat, uh, daar wil men geen mededeling over doen. <coughs> daar zit een, een, een kleine maar aan bij. Uh, wat wij allemaal denken natuurlijk dat er uh, gaat gebeuren... namelijk dat de koningin haar aftreden zal aankondigen. Uh, we zitten ook nog met prins Friso... Uh, uh, in de speculaties, hoe zal het gaan met het aankondigen van de, van de applicatie? Eh, nou, het zou op deze manier gaan, dat was wel bekend. Alleen, het is niet alleen met de applicatie die speelt, het speelt ook natuurlijk nog met, eh, met Prins Frizo. Ik denk niet dat zij dat zelf zal aankondigen, dus ik ga ervan uit dat vanavond om 7 uur eh, toch de boodschap komt waar eh, al heel lang over gespeculeerd wordt. Wat zijn de aanwijzingen daarvoor? Behalve dan dat je aangeeft dat bijvoorbeeld deze week haar 75ste verjaardag is. Want het is nu elk jaar het gevoel van: het zou dit jaar kunnen gebeuren, het ja. zou dit jaar, volgend jaar. Dit jaar, 2013, is al heel lang, staat in de agenda's van het kan een bijzonder jaar worden. Ze wordt 75, het koninkrijk bestaat in november, 200 jaar de beginnende festiviteiten. Alle reden om dit jaar wat alerter te zijn. Maar goed, aan de andere kant Tim, we hadden afgelopen vrijdag een persgesprek met de koningin en prins en prinses in Singapore... als afsluiting van de staatsbezoeken aan Brunei en Singapore... Daar hebben we geen moment eh, en ook geen enkele aanwijzing gekregen dat het wel als het laatste staatsbezoek zou kunnen zijn of dat wat dan vanavond misschien gaat gebeuren, in de lucht zou hangen. Helemaal niet. Sterker nog, um, het ging over, uh, over haar verjaardag natuurlijk, 75 jaar. Ze viert dat uh, vrijdag met een groot feest voor personeel en, uh, en gepensioneerden. In, uh, in Utrecht gaat dat gebeuren, in Beatrix Theater. Dat vertelde ze. Uh, ze vertelde ook dat ze, Koninginnedag bijvoorbeeld, uh, dat is voor haar heel belangrijk, want dat is haar, het vieren van haar verjaardag met het volk. Uh, wat er ook gebeurt, uh, die festiviteiten zullen met haar waarschijnlijk toch nog wel doorgaan. Ga ik vanuit? En we hebben altijd gedacht van nou, ze zal die aankondiging misschien niet van tevoren doen. Want dan belasten toch eigenlijk die, die Koninginnedag dit jaar in de Rijp in Amstelveen eh, ermee. Het ging ook over haar gezondheid. Um, het, dat ook naar aanleiding van haar verjaardag. Ze zei nou, het gaat prima, maar me, ik voel me uitstekend. En zolang ik nog kan lopen, gaat het goed. Eh, waarbij wij toch eigenlijk ook wel allemaal dachten van nou, en als ze nog kan lopen, dan kan ze ook werken. Als achterliggende boodschap. Maar ja. Ik heb er vrijdag ook meteen bij gezegd, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar het blijft de koningin. En er is maar één die weet uh, wanneer het gaat gebeuren en die besluit neemt. En dat is zij zelf. En dat heeft ze... Gaan we dan maar vanuit. Vandaag uh, kennelijk genomen. Want we moeten natuurlijk toch even voor de veiligheid wel de slag om te houden. We, we ja, spreken deze zeker. termen naar verwachting. Ma maakt koningin Beatrix ja. vanavond het, het is natuurlijk... Uh, uh, wat kan ze verder vertellen? Waarom zou ze een toespraak tot het volk houden? Nou ja, je meldde natuurlijk even toch even de link met Prins Viso uh, ja, een jaar alleen, geleden... Alleen wij... Ja. Wij, daar, wij gingen er altijd vanuit dat dat niet via een toespraak via de tv zou gaan. Ik kan me niet heugen dat ze dat bij uh, haar man, Prins Klaus bijvoorbeeld, heeft gedaan. En ook niet, meen ik, bij haar ouders. Dat is meer een taak voor, uh, voor de premier. Uh, maar, maar ik vind wel inderdaad, Tim, uh, dat is een goed punt... dat we die slag om de arm dan toch nog maar even moeten houden. En we weten het pas om zeven uur. Ja. Um... Ik probeer me weer voor de geest te halen hoe het ja. ging met de moeder van Koningin Beatrix, prins, eh, Koningin Juliana. Juliana. Dat is natuurlijk erg lang geleden ook allemaal. Maar hoe lang duurt het dan eh, indien ze inderdaad haar troonsafstand bekend maakt. dat ze inderdaad eh, het stokje gaat overgeven aan Prins Willem-Alexander? Nou, daar zijn verder geen regels voor. Maar bij, eh, prins, bij Koningin Juliana duurde dat eh, bijna precies drie maanden, de, de aankondiging. Op 31 januari, dat was toen de verjaardag van prinses Beatrix. En het aftreden op 30 april, we hadden toen geen, uh, geen dag. Daar zijn geen regels voor, misschien wat ongeschreven regels. Uh, naar aanleiding van, van toen is ook steeds gesteld... Uh, je zult toch zo'n drie maanden nodig hebben ter voorbereiding. Uh, ja, en die drie maanden kom je nu weer uit op 30 april. Maar ja, ik, ik weet niet beter dan dat ze in de Rijp en Amstelveen al druk bezig zijn met uh, het voorbereiden van, uh, van dag En niet uh, in, in Amsterdam met de applicatie. Hoe dan ook, er valt genoeg te vieren dit jaar op uh, koninklijk gebied. Uh, ja. We houden die slag om de arm. We bereiden ons verder voor. Je gaat verder bellen met jouw bronnen uh, in, uh, in, in de Hofstad en de mensen eromheen. Uh, geeft ons de gelegenheid, want wij zijn daar natuurlijk ook al voorbereid om uh, even terug te de blikken op het leven van koningin Beatrix. Het is nog een uur en 36 minuten te gaan... totdat die tutu spraak gaat volgen op tv, op radio, ook op internet. Um, 33 jaar, zijn we uitgerekend, is de koningin. En zo werd haar geboorte in 1938 aangekondigd. Met enige blijdschap maken wij bekend... dat heden, den 31 januari 1938... door Gods goedheid is geboren een prinses van Oranje-Wassel prinses van lippe Hierdoor is in vervulling gegaan de wens van het Nederlandse volk. Leven het koninklijk gezet. We zijn dan aan het zoeken naar een school, tot in Ireen. Het is theetijd. Theetijd voor Beatrix, Irene en Margriet, die thuis Piti wordt genoemd. Leden van de Staten-Generaal, dat ik hier op het ogenblik in uw midden ben om de eet op de grondwet af te leggen, vervult mij met woede. We hebben in Nederland gedurende een behoorlijk aantal jaren wel kunnen volgen hoe wij zijn opgevoed, dacht ik. Um, daar is duidelijk gebleken dat de persoonlijke vrijheid... het opvoeden tot vrije mensen met als tegenpool het dragen van eigen verantwoordelijkheid... bij mijn ouders toch wel voorop heeft gestaan. Vergezeld van haar secretaresse mevrouw Meurs, kwam de prinses deze dagen naar de sleutelstad... waar ze haar intrek nam in een der huizen op het Rappenburg. Hier zal zij wonen gedurende de tijd van haar studie aan de Rijksuniversiteit. Toch hebben ze uiteindelijk gemeend... De bezwaren niet te mogen laten opwegen tegen hun liefde. Ik kan u verzekeren, het is goed. Ik ben mij wel bewust van uw gevoelens en van de moeilijkheden die hier voor velen van u aan verbonden zijn. Het grote moment. Prinses Beatrix en Klaus van Amsberg komen naar buiten en daarmee de onthulling. Hoe ziet de bruid eruit? Hoe is haar boeket? ...hoe hij hoofd toont. Bij iedereen die oud wordt... ...doet vroeger of later... ...het nuchtere feit zich voor... ...dat de krachten gaan afnemen. Zo voel ik dat voor mij het ogenblik nadert... ...mijn taak als uw koningin... Neer te leggen. Ik geloof dat het langzaam gegroeid is, in zekere zin. Maar er was wel een moment dat ik opeens het idee had... Nu, nu moet ik kiezen of ik het uiteindelijk doe of niet doe. In zekere zin ook een innerlijke acceptatie is geweest... waarop ik voor mezelf heb gezegd... nou, ik aanvaard dit en ik zal mijn best ervoor doen. Zo waarlijk helpen mij God al als je er dan opeens voor staat en het begint echt reëel te worden, dan, moet ik zeggen, dan, dan blijkt het toch heel anders te zijn in de praktijk dan je hebt voorgesteld. En dat verhaal van koningin Beatrix begon dus op 30 april 1980... toen ze werd gekroond tot koningin en de verwachting over anderhalf uur... dat ze haar aftreden bekend zal maken. Het ANP meldt zojuist dat uh, kringen rondom het hof aan het ANP hebben bevestigd. Dat koningin Beatrix inderdaad om zeven uur bekend zal maken... dat ze afstand doet van de troon. Ten gunste dan dus natuurlijk van haar zoon, kroonprins Willem-Alexander. We gaan verder met meer nieuws straks vanuit Den Haag. Goedemiddag, AutoTaalglas. Ja, hallo, kan ik die leuke Mini gebruiken? Ah, onze leenauto. Ja. U heeft ruitschade, begrijp ik. Nee, u moet dat dan. AutoRuitschade, maak gebruik van onze gratis leenauto. Bel AutoTaalglas 0800-0828. Cubus bestaat 10 jaar en daarom hebben we een aantrekkelijke actie. U kunt 25% besparen op uw accountantskosten. Ga naar cubus.nl.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 MKB'er of ZZP'er, de Nationale Tankpas is er voor iedere ondernemer. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl of bel nu 0800 6110. Radio 1, het NOS-journaal. Over anderhalf uur, straks om zeven uur... wordt op radio en televisie een toespraak van koningin Beatrix uitgezonden. De reisvoorlichtingsdienst heeft dat zojuist om vijf uur aangekondigd. Over de inhoud van de toespraak is niets bekendgemaakt. Er wordt rekening mee gehouden dat de koningin haar aftreden bekend zal maken. De toespraak is vanmiddag al opgenomen... en de letterlijke tekst wordt na de uitzending geplaatst... op de website koninklijkhuis.nl. Radio 1 zendt de toespraak straks om zeven uur dus uit.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 Het zijn de hoogpunten van het nieuws. Het weer. mijn Hoewer. De minimumtemperaturen hebben we nu al zo goed als bereikt. Want in de loop van de nacht stijgt het kwik alleen maar tot zo'n 6 à 10 graden zelfs. En de bewolking is ook aan het toenemen. En vanuit het westen gaat het overal regenen. De wind wakkert aan, wordt vrij krachtig tot krachtig boven land. Aan zee staat er dan stormachtige wind en met name in het noorden en westen komen ook zware windstoten voor, tot zo'n 80 km per uur. In het noordwestelijk kustgebied tot 90 km per uur. In de loop van de nacht neemt de wind weer af in kracht en trekt de neerslag het land uit, waarbij het in het noorden dan even wat droger is en morgenochtend vroeg de zon ook wat schijnt. Maar in het zuiden begint het dan alweer opnieuw te regenen en dat gebied breidt zich in noordoostelijke richting uit. In totaal valt er tot woensdagochtend op veel plaatsen zo'n 10 tot 20 mm met enkele uitschieters naar boven. Achter dat regengebied, een warmtefront, loopt de temperatuur morgen flink op. Het wordt morgenmiddag 8 graden in het noordoosten tot 11, misschien wel 12 in het zuidwesten. En woensdag verloopt de dag ook bewolkt en er trekken talrijke buien over het land. Met de stevige zuidwestenwind wordt dan nog altijd zachte lucht aangevoerd, waardoor de maxima woensdag nog iets hoger uitpakken, zo'n 10 tot 14 graden wordt het dan. En daarna blijft het wisselvallig, maar gaat de temperatuur geleidelijk aan wel weer iets naar beneden. Aan verkeersinformatie Het is een normale avondspits, er staat in totaal 90 kilometer file. Wat opvalt zijn de files op de A9 Amstelveen richting Diemen. Van oktober Diemen staat 5 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. Door de file is het ook wat drukker op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid en Oost richting Amersfoort. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen staat voor Afrit Leerdam 9 kilometer. Dat komt ook door een spoedreparatie. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Verkeer richting Nijmegen kan bij beter omrijden... vanaf knopend Gorkum via Den Bosch. Op de A50 Eindhoven richting Os staat voor Sint-Oederode... 3 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel en Central Park erbij... Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. De Audi A4 Business Edition 1.8 TFSI en 2.0 TDI zijn standaard uitgerust met wel 12 extra opties. Zoals 17 inch lichtmetalen velgen, vierspaaks lederen stuurwiel, vier parkeersensoren, 35 watt Xenon Plus, MMI-navigatie met 6,5 inch kleurenscherm, miljoenen metaaldeeltjes in een metallen klak. En toch vanaf slechts 32.800 euro.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 Vier over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NWS Radio 1snel Op dit moment dé plek om te horen wat er gebeurt in Den Haag en Omstreken. Over een kleine anderhalf uur. Een toespraak van koningin Beatrix. En de verwachting is dat ze haar troonsafstand daar bekend zal maken. Uh, Duur hoorden we een half uur geleden. We kregen het als eerste hoor horen van Margret Boer. Margret, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, betekent het inderdaad dat ze haar abdicatie zal aankondigen? Nou ja, daar gaan we eigenlijk wel vanuit. Want het is heel bijzonder dat de Rijksvoorlichtingdienst zo'n mededeling doet als ons dus vanmiddag geworden is. Er staat namelijk dat Hare Majesteit de Koningin een toespraak zal houden op radio en televisie. En over de inhoud van die toespraak, die eerder vandaag is opgenomen op Paleishuis Ten ten worden tot na het moment van uitzending geen mededelingen. Gedaan. Nou ja, zo'n uh, bericht hebben we eigenlijk nooit gehad. En dat betekent toch dat we ervan uitgaan dat die mededeling zal zijn... dat de koningin uh, binnen afzienbare tijd uh, zal abdiceren, zoals dat dan uh, heet schoonsafstand doen, noemen het ja. ook. Ja. Binnen afzienbare tijd, kun je dat specificeren? Nou dat ja, moeilijk? kijk, als zij vanavond uh, ja, haar uh, applicatie aankondigt, dan, dan is zij nog steeds onze koningin, want dat betekent alleen een aankondiging van uh, aftreden, van afscheid nemen. Uh, dan komen er allerlei voorbereidingen op gang, en moeten gasten uit binnen- en buitenland uitgenodigd worden. Koningshuizen komen natuurlijk overal vandaan, naar de ceremonie. Daar gaat een aantal maanden overheen. Dat is in de geschiedenis altijd zo gegaan. Op het moment dat uh, Juliana af trad of de aankondiging deed. Dat was op de verjaardag van koningin Beatrix in januari. Uh, zij trad aan in april, dus dan zit je toch een maand of drie om dat allemaal te regelen. Dat betekent dus dat de koningin nu nog koningin zal zijn de komende tijd, totdat ze de akte van applicatie ook echt zal ondertekenen. Wat is dat? En, uh, dan is echt de overdracht. Hè? Dan zitten ze, vorige keer was het ook zo, op paleis op de Dam. En dan wordt echt uh, ondertekend dat uh, koningin Beatrix uh, uh, koningin af is... en dat haar zoon dan de nieuwe koning zal zijn. Daarna gaan ze dan naar de nieuwe kerk. Het uh, ligt naast het paleis op de Dam. Daar komt de Verenigde Vergadering bij elkaar. Dus de Eerste en de Tweede Kamer. En uh, daar uh, is dan de inhuldiging. We hebben geen kroning in Nederland. Hè? We hebben een inhuldiging. En daar wordt dan de nieuwe koning ingehuldigd. Nou Je merkt al, dat kost wat tijd... Om om dit allemaal te organiseren en uh, nou ja dus is de verwachting dat in de loop van dit jaar en we weten niet uh, wanneer uh, dus de echte uh, uh, inhuldiging zal plaatsvinden en dat kan natuurlijk op allerlei momenten zijn uh, Willem-Alexander is 27 april jarig je hebt koningin dag 30 april dat was ook de dag dus waarop koningin Beatrix uh, koningin werd uh, maar uh, ja het kan ook na de zomer dat weten we niet normaal gesproken zit er een maand of drie tussen dus dan zou het nog voor de zomer uh, kunnen zijn als dus het zo is dat de mededeling inderdaad is dat zij uh, zal aftreden. Uh, maar daar gaan we in ieder geval wel van uit. En dan hebben we voor het eerst sinds hele, hele lange tijd een koning in plaats van een koningin. Goed om te horen, maar je gaat op zoek naar meer informatie... die uh, ons meer kan vertellen op weg naar die toespraak om zeven uur. maar geen Boer vanuit Den Haag, we weten het natuurlijk nog niet officieel... maar het is wel de verwachting. Uh, als ze om zeven uur haar aftreden bekend uh, maakt, koningin Beatrix... dan is ze bijna 33 jaar koningin. En zelf kon koningin Beatrix in relatieve rust van het gezinsleven genieten... voordat ze naar Den Haag verhuisde. Maar op 30 april was het dan toch zover... en nam ze het stokje over van haar moeder, Juliana.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 Op een reëel gevaar van langzaam afglijden naar een egocentrisch denken en handelen... dat de vrijheid van medemensen aantast. Wat mij vooral in de manier waarop dag gevierd wordt zo veel plezier doet... is het feit dat mensen met elkaar iets leuks doen... u alle hier en heel veel mensen overal in Nederland die vandaag nog verder vieren een buitengewoon feestelijke en fijne dag toe. Leven de koningin! Het is voor mijn man en mij een grote vreugde u de verloving aan te kondigen van onze zoon Willem Alexander met Maxima Sorgieta. Friso, Wil je Mabel Martine Wisse Smit? Ja. Constantijn Wildge-Petra-Laurentine Brinkhorst. Ja. I owe so much to my wife. It's fabulous. Thank you very much. Ik moet zeggen dat ik uh, niet zonder zijn steun zou kunnen. Keken wij op zijn kamer in het AMC naar de televisie. Daar zijn ze. Ze doen het goed. En daar stond ik. Dat was mijn plaats. Naast haar. Hij straalde. Maxima en ik als trotse ouders natuurlijk... dit allermooiste baby vinden van de hele wereld... Ik had nooit gedacht dat het zo leuk zou zijn. Het is echt, het is echt enig. Dat mag ik wel eens oppassen. En ze zijn allebei heel enthousiast bezig met verschillende werkzaamheden... waar ze zich voor interesseren en waar ze zich ook echt enorm voor inzetten. Tegelijkertijd eh, groeit het gezin. En eh, daar hebben ze natuurlijk ook tijd en aandacht voor nodig. En ik gun ze ook echt van harte dat ze... De rust hebben en ook kunnen genieten van, uh, van deze periode in hun leven. Dat ze daar ook wat ruimte de tijd voor hebben om uh, ja, dat gezin op te bouwen en hun werk uh, goed te doen. Het overzicht van de afgelopen decennia. We zijn natuurlijk uitgebreid bezig om mensen voor de telefoon te krijgen... voor de microfoon te krijgen, aan de telefoon te krijgen... mensen die hun licht kunnen laten schijnen. Want dit nieuws komt natuurlijk altijd onverwacht. Het kwam hier kort na vijf uur dat de RVD met een bemedeling kwam... dat om zeven uur de koningin gaat spreken. We gaan uit van het feit dat de koningin haar aftreden bekend gaat maken. Tot dusver. Even muziek. Pick him up. Picking up the pieces, fits and the tantrums. We hebben verslaggevers op pad gestuurd, deskundigen in taxis gezet. We hebben alle feiten, alle details op weg naar 7 uur. Koningin Beatrix, die hoogstwaarschijnlijk om 7 uur haar aftreden gaat aankondigen. We wachten op dat moment. Pas dan is het een feit. Het verkeer gaat gewoon door, of op sommige plekken ook weer niet, zegt Zijn Gertsen? Ja, die sommige plekken, dat is vooral op de plekken waar aan de weg gewerkt wordt... door spoedreparaties, zoals op de A9 Amstelveen richting Diemen. Voor knoppen Diemen staat 5 kilometer via de rechte rijstrook is daar dicht. Het is daardoor ook druk op de Ring van Amsterdam... de A10 Zuid en Oost richting Amersfoort. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Gorkum en afri 9 negen kilometer. Maar daar zijn de werkzaamheden zojuist afgerond. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdik. Vooruitlopend op die abdicatie van koningin Beatrix... gaat natuurlijk als straks koning Willem-Alexander... of prins Willem-Alexander, we weten nog niet hoe hij zich gaat noemen... als koning, een nieuwe rol mogelijk krijgen bij de formatie. Dus is een discussie die het afgelopen jaar behoorlijk is gevoerd. Want welke rol moet het staatshoofd hebben als het gaat om de formatie? Deze en andere constitutionele vragen staan sinds een paar jaar ter discussie. In 2000 startte D66-fractievoorzitter Tom de Graaf de discussie. Het staatshoofd moet van D66 uit de regering en moet ook al haar andere politieke functies neerleggen. U suggereert alsof ik voorstel om de koning helemaal buiten het spel te brengen en er zuiver een siervogeltje van te maken. Die eens per jaar op Prinsjesdag naar buiten wordt gelaten, in de gouden koets wordt gestopt. Dat is natuurlijk echt onzin. Premier Cox schreef een notitie en wees deze wijzigingen af maar de discussie blijft. En ook premier Mark Rutte schrijft een notitie. Mijn stelling is dat als de koning geen lid is van de regering... en niet op die manier constitutioneel is ingebed in het staatsbestel... zonder een zelfstandige macht te kunnen uitoefenen binnen dat staatsbestel... dat het effect daarvan juist zal zijn dat in het extreme geval... de monarch Saals met Paul Witteman een heel ander verhaal zou kunnen vertellen... dan de minister-president. Welkom bij de presentatie van het lang verwachte wetsvoorstel... initiatief wetsvoorstel van de PVV om te komen tot een modernisering van de rol van de koning in het staatsbestel. Er moet zo snel mogelijk wat ons betreft... een einde komen aan de politieke invloed van de koning. De koningin maakt nog steeds deel uit van de regering. Maar sinds 2012 is haar rol sterk veranderd. De Tweede Kamer heeft de koningin buitenspel gezet bij de kabinetsformatie. Wat heel erg belangrijk is, is dat de direct gekozen Tweede Kamer... ook uh, aan zet is, de regie heeft bij de kabinetformatie en de Tweede Kamer heeft helemaal geen koninklijke scheidsrechter nodig om tot een goed formatieproces te komen ik heb het niet bedacht dit systeem de uh, meerheid van de Kamer wilde dit zoals ik de koningin kende en ik heb heel veel jaren voor en met haar mogen werken ik denk dat ze opgelucht is dus die koningin die, dit voelt zich helemaal niet gepasseerd of beledigd denkt nee. U? nee helemaal niet, daar ben ik echt van overtuigd ik heb wel een opvatting over namelijk dat ik het oude systeem beter vond dan het nieuwe systeem majesteit Excellenties, ik nodig zo dadelijk de te beedige ministers uit de eed of de verklaring en belofte af te leggen. Ik zweer of beloof trouw aan de koningin, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Dat verklaar en beloof ik. Zo waarlijk helpen mij God onachtig. En zo gaat het dan, die politieke discussie die ongetwijfeld de kop gaat opsteken. Maar eerst natuurlijk wachten op het nieuws... wat over een uur en nog een goed kwartier op alle radio- en tv-zenders bekend zal worden. En vanuit de mond van koningin Beatrice gaat komen. Margriet Boer, heb jij meer aanwijzingen om inderdaad aan te nemen... dat het gaat om de troosafstand? Of is dat een, een vraag die we eigenlijk niet meer hoeven te stellen? Nou, die vraag hoeft nee, bijna niet meer gesteld te worden. Eigenlijk gaan we er hier nu zo goed als zeker van uit. Want zo'n mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst kan eigenlijk maar één ding inhouden... En dat is inderdaad dat de koningin uh, zal bekendmaken dat ze ja, uh, zal aftreden. Zo heet het dan niet officieel. Hè? Ze zal abdiceren, ze zal troonsafstand doen. En uh, de vraag is nu dan, ja, op wat voor manier zal ze dat gaan bekendmaken? Wanneer denkt ze dan uh, aan dat uh, aftreden? En uh, het is toch ook wel goed om te horen welke woorden zij uh, kiest... om uh, haar uh, opvolger uh, aan ons bekend te maken, uh, prins Willem-Alexander dus. Het enige idee wat voor woorden ze zal kiezen... heeft natuurlijk een buitengewoon emotioneel jaar achter de rug met het ski-ongeluk van haar zoon, zoals vorige week... op staatsbezoek met prins willem Alexander en prinses Maxima. Uh, dit zijn van die dingen waar je denk ik, niet op het laatste moment... even je gedachten over laat gaan. Nee, de koningin uh, kennen dus, zoals wij haar dan kennen... van, van hoe ze optreedt, uh, is ze iemand die dat heel wel overwogen zal doen. Ze zal haar woorden goed gekozen hebben, zoals ze dat toch ook altijd doet... bij de kersttoespraken die we van uh, haar kennen. Dat zijn haar eigen toespraken. En dat is natuurlijk uh, vanavond ook het geval. Dat zijn uh, haar eigen gekozen woorden. Het is ook het eigen gevoel gekozen moment van de koningin, want niemand uh, weet van tevoren wanneer de koningin uh, zal bekendmaken uh, haar uh, applicatie. Uh, als dat dan vanavond is, dan is het door haar zelf gekozen moment en haar zelf gekozen woorden. Uh, dat zal ze zorgvuldig doen. Het is ook uh, ja. Uh, Goed om dan te luisteren welke toon zij kiest. Hoe ze haar opvolger, dus haar zoon, uh, ja, aan ons bekend zal maken. Want dat is het dan uh, toch min of meer. En wat ze ook zal zeggen over uh, ja, de afwegingen die daarin een rol hebben gespeeld. Of laat ze uh, dat toch open. Dat is allemaal een beetje de, uh, de vraag. En wat, zal wat, ze ook bekendmaken is... wanneer uh, dan het moment is... dat ze formeel ook het, uh, het koningschap neer zal leggen. Heb je enige idee over de termijn? Wat staat daarvoor? Als je kijkt naar het verleden... Ja, formeel staat er eigenlijk uh, niet echt een hele vaste termijn termijn voor. Uh, iedereen gaat altijd zo'n beetje uit van een maand of drie. Uh, dat was de vorige keer ook zo. Hè. Dus dan heb je het over februari, maart, april. Dus dan, uh, dan is de verwachting ja, april op zijn vroegst. Nou, dan kijk je weer naar mooie data. Hè, want uh, vaak is er toch wel een soort link met de geschiedenis als een, er een, uh, een uh, inhuldiging is. Nou, je kunt het kiezen voor de verjaardag van Willem-Alexander. 27 april. Koninginnedag zelf. 30 april zou ook heel goed kunnen. Kan natuurlijk ook later uh, zijn in mei. Dat, dat weten we niet. Uh, maar de verwachting is wel dat het voor. De zomer zal zijn, want uh, anders laat je het ook weer veel te lang uh, boven de markt hangen. Dus op het moment dat zij dat nu aankondigt, dan wordt alles in het werk gesteld om ook toe te werken naar die inhuldigingen, alle ceremonieel daarom uh, uh, ja, af te werken. Ja. En uh, nou ja, dat gaan we dus om zeven uur uh, uit haar eigen mond horen. Want wat ik me herinner van uh, toen koningin Beatrix haar moeder opvolgde, was inderdaad ook een soort geste uh, aan haar moeder van Koninginnedag zal altijd op 30 april blijven. Maar met de verjaardag van prins Willem Alexander een paar dagen daarvoor... Uh, uh, het lijkt het inderdaad wel of die laatste april uh, een belangrijke rol gaat blijven vervullen? Ja, dat zou heel goed kunnen. De koningin heeft dat toen uh, gezegd bij haar inhuldiging. Hè, dus uh, op het moment in de grote kerk. Uh, dat was toen ook een emotioneel moment voor haar moeder. Dat Koninginnedag Koninginnedag bleef. Het is natuurlijk helemaal de vraag of de nieuwe koning uh, ja, op deze manier door zal gaan met Koninginnedag. Of dat uh, hij daar een andere invulling aan zal geven. En of hij ook bekend zal maken dat, dat onze nationale feestdag blijft. Uh, voorheen hadden we Koninginnedag op de Vier jaardag van de koningin. Dat was bij Juliana zo. Dat was bij haar moeder Wilhelmina zo. Dat was 31 augustus. Ja, Beatrix is een januarijarige. Aanstaande donderdag dan wordt zij 75. Januari is natuurlijk een lastig moment om Koninginnedag te vieren vanwege de temperatuur. Uh, Willem-Alexander is 27 april jarig. Uh, het kan zijn uh, dat Koninginnedag weer verschoven wordt naar een verjaardag. Maar het is ook heel goed mogelijk, nu we er zo aan gewend zijn dat Koninginnedag uh, bij ons op 30 april valt, dat dat die datum blijft. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Dat is... Uh, Vrij. Er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen meer die zich kunnen herinneren dat koningin de dag niet op 30 april was. Hele generaties. Ja, vanaf 1948. Hè, toen koningin Juliana koningin werd. Dat was in 1948. Toen kregen we koningin de dag op 30 april. Daarvoor was het dus in augustus en uh, dat was volop in de zomer. En vanaf ja, dus vanaf 48 kennen we het al op 30 april. Dus ja dat verschuiven, dat zou uh, best ingrijpend zijn misschien. Als parlementaire verslaggever heb je natuurlijk heel veel gekeken naar de invloed van uh, de koningin. Straks de koning ook op de rol van de formatie. We hoorden daar net een uh, goed overzicht van. Uh, is het denkbaar dat koningin Beatrix straks in haar speech um, en het spijt me dat ik een beetje speculeer slaag, maar heel belangrijk is natuurlijk om te horen wat zij ervan verwacht, wat haar zoon straks voor een rol nog kan vervullen wanneer er nieuwe kabinetsformaties gaan komen. Um, nou, of ze zo specifiek op kabinetsformaties in zal gaan, dat verwacht ik niet. Wat wat je wel zag bij Koningin Juliana, en wat je naar verwachting nu ook wel zult horen, is dat ze zal zeggen dat het koningschap in goede handen zal zijn bij haar opvolger. Dat zij eh, Koningin Juliana toen ze het overdroeg aan haar dochter. En ik vermoed dat Koningin Beatrix ook die toon zal aanslaan richting eh, haar opvolger eh, Willem-Alexander. Dus dat eh, zij met vertrouwen tegemoet ziet en dat hij er klaar voor zal zijn om het koningschap eh, over te nemen. Eh, maar eh, je hebt de koningin zelf nooit horen spreken over haar rol in de formatie. En dat zal zij zeker niet doen uh, op het moment dat ze haar abdicatie aankondigt. De rol van de koningin uh, is natuurlijk altijd in discussie geweest... Hè, als het over uh, politieke invloed gaat. Dus dat zal ze zeker niet aanhalen in, mm. een, in deze toespraak uh, vanavond. Ze zal ons vooral geruststellen en zeggen... dat ze een uh, hele goede koning zullen krijgen aan haar zoon. Maar Poer, we horen straks veel meer van je. We spreken met Michiel Sonneville. Goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de Oranjebond, burgemeester van Leidendorp. Een uur en een kleine tien minuten te gaan. Wat verwacht u? Sinds een jaar geen burgemeester van Leiden door het meer, maar um, nog steeds voorzitter van de Koninklijke Oranjebond. Nou, is ja, het is goed genoeg om in de uitzending even te kunnen vooruitblikken naar wat er om zeven uur gaat gebeuren. Nou ja, dat weet niemand nog wat er op 7, om zeven uur gaat gebeuren, dus het is bij mij helemaal als, als, als. Wat zegt die gut als de feeling? Als troonsafstand uh, aan, uh, wordt aangekondigd door de koningin, dan is dat een zeer memorabel moment. Ja. Een echte moment uh, om dat twee, 3 jaar even met z'n allen bij stil te staan. Hoe zult u dat ervaren? Um, hoe ik dat ervaren zal... Kijk, uh, ik ben langzaam op de leeftijd dat ik Juliana en nu Beatrix heb meegemaakt. Uh, maar elk tijdperk krijgt uh, zijn koning uh, die erbij hoort. En uh, er komt weer een nieuwe, zo niet andere dynamiek. Maar dat is ook heel goed, want we leven nu in 2013. En zou we dan het tijdperk van koningin Beatrix willen typeren? Wat u hebt er wel eens ontmoet natuurlijk, hè? Ja, nou ik uh, wil dit tijdperk toch kwalificeren als een... ...uitstekende invullingen van het ambt... Uh, ...op waardige wijze, inhoudelijke wijze... ...en zeer representatief, zowel in als buiten Nederland. Wat springt er daar voor u persoonlijk bij uit... ...als voorzitter van de Oranjebond? Nou, um, kijk, um, binnen de mogelijkheden die een koning heeft... Hè, ...we praten van koning... Mm -hmm. um, ...is dat op zeer discrete uh, en toch ook inhoudsvolle wijze... ...allemaal tot uiting gekomen en daar kun je alleen maar heel blij mee zijn. Zeker in een uh, land als Nederland dat toch uh, politiek bestuurlijk erg verdeeld en versnipperd is. En uh, ja, Het gaf mij altijd een prettig gevoel, die, de bekende foto's op uh, Paleishuis ten Bosch... nieuw kabinet, dat er altijd één vaste waarde tussenin stond. En ik heb er alle vertrouwen in dat het in de toekomst ook zo zal zijn. Ja, Willem-Alexander, laten we dat nog even uh, noemen. Uh, uh, we mogen natuurlijk nog niet te veel vooruitblikken... maar wat, hoe denkt u dat hij zich zal gaan onderscheiden van zijn moeder? Uh, ja, dat vind ik heel moeilijk om er iets over te zeggen. Want alles wat je zegt... Uh, kan uh, de eerste dag bij wijze van spreken al achterhaald zijn. Uh, hij is inhoudelijk goed voorbereid. Uh, hij weet uh, van de samenleving en de internationale samenleving af. Uh, kent uh, ja, de hele wereld bij wijze van spreken. Dus in die zin heb ik er gewoon vertrouwen in dat hij uh, uh, vanaf dag 1 op een zeer respectvolle en inhoudsvolle manieren... Uh, het koningschap zal invullen. Is het een goed moment voor koningin Beatrix te, om te zeggen... het is mooi geweest, volgens u? Nou, iemand die 75 gaat worden. Ik kan me indenken dat je zegt van... Uh, ik wil, uh, laat ik het maar even heel plat zeggen... een beetje van die agenda druk af. En dat gaat gebeuren. Wie weet horen we dat over een uur en vijf minuten. Michiel Sonneville, voormalig burgemeester van Leidendorp... en voorzitter van de Oranje Bond. Ik dank u hartelijk voor deze snelle reactie. Uitstekend. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Teo, wat Ja, ik heb eens op Twitter gekeken en het nieuws dat de koningin Beatrix om zeven uur een toespraak houdt. Beheerst Twitter. Het mogelijke aftreden is zelfs wereldwijd een trending topic, zoals dat heet. <laughs> Er zijn zelfs opvallend veel Engelstalige tweets over onze vorstin. Er wordt nauwelijks over gespeculeerd wat ze zal zeggen... ook al weten we het niet, ook niet bij de NOS, tenminste niet officieel. De conclusie is snel getrokken, ze doet troonsafstand. Afgezien van de verdwaalde lolbroek die denkt dat ze gaat bekennen... dat ze EPO heeft gebruikt, maar natuurlijk alleen toen ze prinses was. Het ANP heeft overigens al bevestigd dat kringen rond het hof bevestigen... wat iedereen al lacht. Dooi treedt in, Forst treedt af. Logisch twittert ene Wil Eikelboom. Jan Eikelboom, misschien familiereporter van Nieuwsuur in ieder geval, gunt ons een kijkje in de keuken van de media. Voorpagina's kranten worden schoongeweegd, NOS haalt draaiboeken uit de kast. En inderdaad, zo gaat dat. En natuurlijk vallen de woorden het einde van een tijdperk. Dat valt niet te ontkennen. Niet iedereen ziet er naar uit. Onwijs jammer. Ik weet niet beter dan dat we deze mevrouw als koningin hebben. Het zal wennen zijn, zegt iemand op Twitter. En dat zal gelden voor iedereen die nog geen 33 jaar oud is. Zeker. Correspondent Arjen van der Horst wijst ons er op Twitter op dat de Britse Royals het woord troonse afstand helemaal niet kennen bewijst volgens hem eens te meer dat Nederland eigenlijk een republiek met een kroontje is. Iemand anders schrijft het hele land in en roer, terwijl ze feitelijk niet eens aan het roer is. Op de website van de BBC is nog niets te lezen over het mogelijke aftreden van koningin Beatrix, maar de Britten hebben natuurlijk een eigen vorstin. In Duitsland, waar ze altijd een warme belangstelling hebben voor ons koninghuis, weten ze het al wel. Und soeben erreicht uns diese Nachricht. Die niederländische Königin Beatrix will laut Medienberichten heute Abend ihre Abdankung bekannt geben. Die Monarchin will zugunsten ihres Sohnes Willem Alexander abtreten. Das meldet die niederländische Nachrichtenagentur ANP und sie beruft sich auf das Umfeld des Königshauses. Beatrix wordt am donderdag 75 Jahre oud en was seit 1980 oberhaupt des Landes. We berichten im Laufe des Abends uitvoerig en fortlaufend over dieses thema. Uitvoerig zullen ze daar ook in Duitsland gaan berichten over de ontwikkelingen die zich voltrekken in Nederland. In Den Haag, in het paleis Bos waar eerder vandaag een toespraak is opgenomen. Die over een uur en twee minuten zal worden uitgezonden op alle Nederlandse televisiezenders. We spreken het ook hier op Radio 1. Twee dingen in de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning. 59 nieuwe Kamerleden hebben hun weg gevonden naar het Binnenhof. Ik zweer of beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Ook deze maandag in Twee Dingen een nieuw Kamerlid. Dan gaan we nu luisteren naar mevrouw Keizer van de fractie van het CDA. Twee dingen. Live vanuit de werkkamer van CDA-Kamerlid Mona Keizer. Radio 1. Zometeen tussen acht en half negen. Het nieuws van alle kanten.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 Soldaat van Oranje de Musical in de Theaterhangaar in Katwijk bij Leiden. Reserveer snel via soldaatvanoranje.nl of bel 0900 1353. 45 cent per minuut. Voor 25 euro per maand de Samsung Galaxy S Advance. 550 minuten of sms'jes plus 500 mb. Ga naar hollandsnieuwe.nl zakelijk. Dit is Radio 1.